In het oosten van Nepal zijn bij een busongeluk... zeker 35 mensen om het leven gekomen. De bus reed in de bergen, raakte van de weg en stortte in een rivier. Volgens reddingswerkers was het moeilijk om bij het wrak te komen. Wordt nog een onbekend aantal passagiers vermist. De PvdA vindt dat de vader van prinses Maxima niet aanwezig mag zijn... als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Kamerlid Recourt zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Jorge Zorrigueta bij het Argentijnse Videla-regime nog altijd gevoelig ligt. Hij wees op de recente aangifte tegen Zorrigueta voor misdaden tegen de menselijkheid. Bij privé-aangelegenheden is zijn aanwezigheid geen probleem, maar een inhuldiging is een publieke zaak, zei Recourt. De kwestie komt mogelijk vandaag aan de orde in een debat tussen premier Rutte en de Tweede Kamer. <tieden> Het weer, eerst lokaal mist. In de loop van de ochtend trekt de mist op. De rest van de dag is het droog en in de loop van de middag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het wordt 14 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden van het land. B verkeersinformatie. op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer. Het spitstrook is daar nog steeds dicht en dat heeft nog steeds allemaal te maken met die koeien. Uh, van vanochtend. De A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Bad 3 Drie kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn eraf gekruist En een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomer en Knopert-Leendeheide. Daarom 10 kilometer. De A73 vanuit Nijmegen richting de A50. Het is erg druk rondom knopert Ewijk. E Daarom staat er tussen Wiegen en knopert Ewijk e 5 kilometer.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan... om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar wat doe jij bij brand.nl en doe de test. Kerstgeschenkenstress? stress. Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons Plan.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Hoe reageert Amsterdam op de mogelijke sluiting van het Tropeninstituut? We zijn in de hoofdstad en bellen met de burgemeester. We gaan eerst naar Nieuw-Zeeland, waar olie uit het gestrande containerschip lekt en lekt en lekt. Voor de kust van Nieuw-Zeeland wordt de dreiging van een milieuramp daarmee steeds groter. Het schip dat daar op een rif is gelopen, heeft nog duizend ton olie in de tanks en dreigt in tweeën te breken. Medewerkers van bergingsbedrijf Switzer Salvage zijn met een helikopter aan boord gebracht om een inspectie nog uit te voeren, vertelt Corradings van Zwitser. We houden zich rekening mee dat het schip uiteindelijk zal breken. Uh, dat gezegd hebbende, blijven we toch wel mee werken om te kijken of er mogelijkheden zijn om de olie uit het schip te krijgen. Dus dat betekent of het schip nu nog steeds intact is, of dat het uh, zal breken en of dat het zich boven of onder water zal bevinden. Wij werken met scenario's om de olie uit het schip te krijgen. Ja, hoe groot is het probleem van die containers die er ook aan het afvallen zijn? Dat is een, uh, een bijkomend probleem. En we zijn ook uh, bezig om uh, daar uh, bergingen te doen plaatsvinden. Er zijn inmiddels een uh, kleine 90 containers van boord uh, geslagen. En die vormen ook uh, een bedreiging voor de scheepvaart in de... De buurt. En je ziet ook dat uh, sommige van die containers inmiddels uh, aan de kust aanspoelen. Dus uh, buiten de prioriteit van de olie zijn we ook bezig met uh, de berging van deze containers. We begrijpen dat de eigenaar van het schip inmiddels um, via een videoboodschap zijn excuses heeft aangeboden aan de bevolking van Nieuw-Zeeland. Uh, het gaat om Diamantis Mano, eigenaar van, uh, van dit schip. Laten we even luisteren wat hij heeft gezegd. To the people of Tauranga. We want to say that we are deeply sorry for the situation that has arisen and the threat you are now facing from fuel oil, from the vessel washing up on the beaches in your beautiful part of the world. And we apologize without hesitation for what has happened. Nou, excuses dus van deze Diamantis mano voor wat er gebeurd is... en voor het feit dat er dus olie lekt... en, in het, hij zei het zelf, in het prachtige gebied nu vervuild raakt. Gaan we naar het vaste land in Nieuw-Zeeland, in Papamoa. Daar woont Robert Korenhof. Die woont er al twintig jaar. De excuses van de eigenaar van het schip, helpt dat een beetje? Nou, de mensen zijn enorm kwaad. Uh, ik, ik heb net gehoord dat, dat uh, de zee erg ruw is en de golven hoog en dat het veel geregend heeft. Maar de eerste drie dagen was het uh, de, bijna windstil, bijna geen golven. En toen is er helemaal niks gedaan. En, en, en daar zijn de mensen dus erg kwaad over dat ze pas wat uh, begonnen te doen. Ik, we zijn geen experts, hè? Uh, to, to, toen uh, de zee ruw begon uh, te worden door de storm. Oké, okay. We gaan nog even terug naar Koor van Zwitser. Want uh, dit horen wij eigenlijk voor het eerst, uh, meneer Radings. Uh, klopt het dat men te laat begonnen is? Nou, u moet uh, begrijpen dat uh, een berging van deze aard... en de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, zeer complex is. En dat betekent ook dat er vaak uh, heel uh, zeg maar, gespecialiseerde... Uh, equipment van verschillende delen uit de wereld uh, gemobiliseerd moet worden. En dat is eigenlijk al vanaf uh, het moment dat wij aangesteld zijn, kort nadat het schip uh, aan de grond is gelopen, is dat ook gebeurd. Ik denk niet dat dat sneller had kunnen gaan dan dat het nu gebeurd is. Hm. Meneer Korenhof in Nieuw-Zeeland, het, het kon dus niet sneller? Nee, misschien wel. De, de, de, de, dat weet ik dus niet. Uh, ik heb ook gezegd, ik ben geen expert. Ik geef alleen maar de, de, de, de situatie door, hoe de mensen zich voelen op dit moment. Ja. En... Je hebt ook heel veel vrijwilligers die, die, die te popelen, die staan te popelen om uh, die schoonmaakactie te beginnen op het strand. En uh, dat mocht in het begin ook niet. Uh, waarschijnlijk moet dat ook beter georganiseerd worden en dat een paar deskundigen daarbij zijn, zodat die mensen de, de, de, de goede, de goede uh, schoonmaak-equipment uh, hebben en, en uh, weten wat ze aan het doen zijn. Vanuit de regering is gezegd dat is de ergste uh, miljoenramp is die Nieuw-Zeeland is overkomen. W kunt u aangeven hoe erg het is, wat, wat, wat u ziet? Nou, mijn zoon die woont uh, aan de boulevard, uh, vlak waar, waar de, het gebeurd is. Uh, hij vindt het al een probleem om in zijn huis te zitten, want uh, de stank van de diesel en de olie, die komt al in zijn huis. Hè, de, dus uh, ik, ik heb een, uh, een, wi een winkel, uh, een bakkerij, uh, of een van mijn winkels is daar tegenover de drukste camping in Papamoa, ook aan het strand... En uh, als, als die rotzooi niet opgeruimd is over de zomer... de zomer die, die begint hier over uh, anderhalve maand... Dat, dan is het uh, hoogseizoen... Dat, dan, dan uh, zal ik ook met mijn winkel heel veel uh, schade leiden... doordat de mensen gewoon niet komen. Als je niet op het strand mag komen of niet in de zee mag zwemmen... Dat, dat, dan mis je natuurlijk een heleboel toeristen. En dat waren koorradings onder andere vanuit... Uh, het bedrijf Zwitser, over de berging van dat schip... dat daar op een rif is gelopen in Nieuw-Zeeland. De AEX eindigde gisteren voor het eerst in 2,5 maand. Weer eens boven de 300 punten. En financieel redacteur André Meijnen, maar dat is een psychologische grens. Waar komt die stijging vandaan? Nou ja, die 300 is inderdaad gewoon wat je zegt, hoor, psychologisch, louter symbolisch. Een rondgetal, een mooi rondgetal. En daar hadden we een tijdje niet gezien. Hè. Het was van 4 augustus geleden dat we nog zo hoog gestaan hebben. Eigenlijk is het een mix van alles en nog wat. Hoor. Het is opluchting, het is een soort misschien een stukje terugkeerend vertrouwen. Omdat er van alles nog wat gebeurt uh, rondom uh, de schuldencrisis. Uh, het is natuurlijk een technisch herstel, want aandelen zijn behoorlijk onderuit gegaan. En dus raap je aandelen die erg goedkoop zijn, gaan we ook weer een beetje op. Het is nog te vroeg zeg maar, om opgelucht aan te halen en te concluderen. Dus we hebben het ergste achter de rug. Augustus en september waren, wel mm -hmm. we waren natuurlijk wel qua koersontwikkelingen dramatische maanden. Er is natuurlijk voor honderden miljarden aan beurswaarde verloren. Dieptepunt 22 september 260 punten. Inmiddels dus rond de 300. Slowakije was natuurlijk even spannend deze week. lopen vandaag of morgen dan toch af met een sisser. Groen licht aan ze geven aan de, een stevige noodfonds. Maar het geeft wel de zwakte aan dat de slagkracht en de daadkracht in Europa. om de aanpak van de schuldencrisis en de, en de bankencrisis erg onderhevig is aan de grillen van allerlei eurolanden. Ja, en ondertussen heb je dan toch wat zorgen die nog blijven spelen... die ook beleggerspartners spelen, grote en kleine beleggers. Hè, gisteren in Duitsland werd nog bekend dat de belangrijkste economische instituten... voor 2012, voor de e economie van Duitsland... nou een amper groei van, van 0,8 voorspellen... terwijl zo'n economie met een dergelijke schuldenlast minstens 2 nodig heeft. Dus de markt grossiert nog volop in allerlei onzekerheden. Ja, precies, want ja, als je naar de dagkoersen kijkt... Daar kan je niet van op aan. En dat geeft alleen maar de kleur van de dag weer. Kan die stijgende lijn worden voortgezet, denk je? Of zal het toch weer ja, ergens een wat je op het gas zit? Ja, ik denk dat het gewoon wat, wat, wat op en neer zal gaan. We zien ook vandaag weer een lagere opening. Een opening op de allerbelangrijkste beurzen van zo'n rond een half procent. In de min-AEX op dit moment een verlies van vier tienden van een procent. En dus weer onder de 300 op 298 punten. De olieprijs loopt iets terug, geeft iets aan over de vraag naar olie... en dus een talende economie. We zien de euro wel weer bijtrekken op 1,38. De goudprijs loopt weer wat op. Want meestal zeggen ze dan als de goudprijs oploopt... dan hebben de beleggers toch weinig vertrouwen in aandelen. En een ander belangrijk geluid niet te vergeten... zijn de obligatiemarkten, de, markten, de kapitaalmarkten waar landen... Uh, uh, en bedrijven hun geld ophalen. Op die obligatiemarkten zie je daar een ander geluid... dan de aandelenmarkten van de voorbije dagen. Want daar stijgt de rente overal. De prijs van geld stijgt. Want de schuldencrisis, zou je kunnen zeggen, is gewoon niet gratis. Landen, banken, euro redden, kost heel veel geld. Vooral natuurlijk als er zoveel getreuzeld wordt. We hebben dat hebben gezien met, met dat EVSF dat de noodfonds 21 juli besloten pas vandaag of morgen beslist het laatste land in het rijtje. Nou, dat is drie maanden en dat is veel te lang voor financiële markten. Maar de rente loopt dus op en dat betekent dus zowel voor Duitsland, voor Nederland, maar ook voor Italië, Spanje, België, Frankrijk geld lenen voor landen duurder wordt. En dat kun je dan net niet hebben als je het al zo diep in de schulden zit. André Meijnerma, vanaf de beursvloer. Vanaf de redactievloer, moet ik zeggen. André, dank je wel. Marco B. Visser is de hele ochtend al in Amsterdam... in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En de subsidie, bijna alle subsidie... voor dat instituut wordt ingetrokken. Zo maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Vanmorgen zei eh, directeur Schenk van het eh, Tropenmuseum... Wat jammer dat je niet een camera... Ik wat een zware deur. Wat jammer dat je niet een camera meegenomen hebt, want ja... Een museum wil natuurlijk vooral graag dingen laten zien. En toen zei ik tegen hem, nou meneer Schenk, radio is ook een mooi medium. En wat zei u toen? Toen zei ik, mijn radio is mijn grote liefde, ik ben een oude radioman... en radio is het mooiste medium. Goed, dan zou ik zeggen, gaat u nu uw gang, want we gaan nu het, uh, het depot in... wat hier uh, verstopt, zit onder de grond. En dan gaat meneer Schenk als radioman zijnde... ons eens even op een heerlijk stukje tropische radio vergasten. gasten. Ja, daar zeg je wat. Ik wou dat radio een neus had en dat radio ogen had. Maar daarom moet je sfeer maken. We, uh, we zijn hier in het grootste depot dat het, uh, het Koninkrijk Instituut voor de Tropen heeft. En in dit geval ook het uh, museum. Hier staan met name de grote stukken, de koloniale meubelen, de voertuigen... de rekken met de schilderijen de kasten met uh, de kostbare grafiek. En wat je hier ziet, is een belangrijk deel van het erfgoed van de wereld. We bewaren hier de cultuur, de topstukken... van uh, volkeren en culturen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En wij zijn daar de oppassers van, maar we delen dit ook. Dus... Uh, dit museum is veel meer dan een museum en het tropenmuseum is deel van een instituut dat veel meer is dan een verzameling disciplines. Zijn meerwaarde, de meerwaarde van het instituut zit juist in het samenbrengen van die disciplines. Het is niet voor niets dat wat hier honderd jaar geleden aan kennis en disciplines is samengebracht... er vandaag de dag, een jaar na het eeuwfeest, nog steeds is en nog steeds effectief is ook. U klinkt emotioneel. Ja, het, het raakt me natuurlijk uh, ontzettend uh, wat hier zou kunnen gaan gebeuren. En daarom weiger ik het tegelijk ook gewoon nog te geloven dat dit gaat gebeuren. En ik denk dat we hele goede argumenten en een heel mooi verhaal uh, hebben... om met die staatssecretaris een scherp gesprek uh, voor te zetten. Meneer Schenk, we zijn hier nou toch? Als u nou één ding. Ja, het is een belachelijke vraag, want er staan hier wel. Hoeveel voorwerpen vinden we hier? Uh, uh, uh, uh, ik denk dat er hier enige tienduizenden staan. De hele nou. collectie van het Museum bestaat uit 200.000 materiële objecten. en dan ook nog eens 200.000 foto's en historische dia's. Dus wat ik wilde vragen, dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, ik heb in het museum een aantal dingen die me groter U weet wat ik hebben. wilde vragen. Ja. <laughs> uh, uh, wat vind je het allermooiste nou, stuk? Want dat vraag ik ook. Wat denkt u wat ik het allermooiste een stuk zou uh, wat u zou vinden weet ik niet, maar die kast daar op het einde is een kast waar ik een band mee heb, want dat is de kast van Multatuli. We gaan naar de kast. Kom. Mag nergens aankomen, hè? Uh, nee. nee. Uh, als, maar als u even deze witte handschoen aantrekt, dan mag u wel ergens aanvoeren. Ja, ja. De kast van... Er uh, van... <laughs> komen door de handschoenen aangereikt. Nou. Kan die, kan die kast open? Ja. Durft u, maar, ja, maar doet u zit, die handschoenen even? Maar he? er zit niks in. Nee, maar even. Het is dus toch wel voor het idee. Is het wel. Voor het idee is uh... het idee wel. Okay. Ja, ja. Nou, stop, dan zo, anders gaat hij kapot. Verder, zo krijg je het niet open. Maar het is. Uh, je, je, ziet, je ziet het raffinement. Ja, precies. Even kijken of misschien ja, zit er misschien ja, een hand in zit. Maar ja? daar ja. kijken we echt wel naar hoor. Voordat iets hier tot collectie gemaakt wordt. De schroef in. Ja, dat is, weer, dat is nog een klein stukje werk voor de rest. Weet u wat? Ik heb een idee. Als ik nou van u en meneer Donner uh, een foto voor die kast maak, dan kunnen de mensen op internet zien hoe die eruit ziet. Want dat is toch, toch lastig te omschrijven ja. voor de Raad. Dat blijft mooi idee, ja. Weet ja. u wat? Ik maak een foto om het, uh, om het goed te maken. En dan kunnen de mensen op het internet kijken naar de kast van Multatuli. Uh, ik zou zeggen sterkte. Dank u wel. En we gaan ervoor. Goed uit Amsterdam. Zo dadelijk de OV Chipkaart. Is allemaal leuk en aardig. Maar het moet toch echt makkelijker en multifunctioneler. Dat vindt de ChristenUnie. Zo dadelijk praten wij met Arie Slop, de fractievoorzitter. Eerst maar eens even naar Dennis Mooi. Zeg, die koeien, hè? Zijn ze er nou terug? weer? Ja, ja, <laughs> ja. Hoe ja. Kan dat? Nou, het verhaal gaat van ze hebben ze eerst verdoofd. En het verhaal gaat van dat de verdoving is uitgewerkt. Ja, um, ja, dat kan gebeuren. Uh, natuurlijk. Ja, goed. Daarom is de spits er ook op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Roosteren uh, afgesloten. Tussen Sint-Joost en Born staat 9 kilometer file. En door die file loopt het ook vast op de A73 vanuit Roermond. Op de A4 richting Amsterdam voor Batuverdorp vijf kilometer file door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A67 Venlo Eindhoven. Alle rijstroken zijn wel open, maar tussen Asten en Gelderop nog acht kilometer file. Mocht u daar rijden en een koe zien, maakt u dan even een foto... en stuur het op naar NOS Radio 1 op Twitter. Dank u wel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer wil het wel, maar de minister niet. De salarissen in de zorg onder de balken en de norm. De Kamer wil dat ook bestuurders in de zorg voortaan niet meer verdienen dan de minister-president. Maar volgens minister Donner van Middellandse Zaken is dat onhaalbaar en bovendien onverstandig. Het allergrootste risico wat we daar lopen is dat onze goede ziekenhuismanagers naar het buitenland vertrekken... omdat ze daar wel kunnen verdienen. Daar moet zo'n sector wel rekening mee houden. Kijk, wat ambtenaren betreft, die zijn echt wel aan het land gebonden... Uh, maar als het gaat om medisch specialisten, is er een zekere internationale wereld. U heeft dat gezien bij de werking van de National Health in Engeland. Met als gevolg dat alle Engelse artsen op het continent werkten. En in Engeland vooral de artsen uit het Commonwealth werkten. Wij praten hierover verder met Ruud Lapree van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Meneer Lapree, goedemorgen. Goedemorgen. U hoort het dondervrees dat uh, alle goede artsen specialisten... naar het buitenland wegrennen uh, zodra hier de salarissen worden beperkt. Is die vrees terecht? Nou, ik denk dat het wel mee zal vallen... dat mensen zo gauw naar het buitenland zal uh, vertrekken. Uh, maar ik vind het standpunt van de minister wel uh, juist. Maar om een, eigenlijk om een heel andere reden. Dat er rust aan het front moet zijn en vertrouwen naar de bestuurder... En uh, als er uh, op salarisgebied allerlei rare dingen gebeuren... dan is dat niet het geval. Mm. Uh, maar daarom... die rust keert dan toch wel weer terug na verloop van tijd? Uh, de rust, ja. Maar uh, kijk, uh, er is een code uh, vastgesteld... door de uh, Vereniging van Toezichthouders en de Vereniging van Besturen. En die code die is uh, redelijk. En uh, we willen ook dat die wordt toegepast... En je kunt zeggen, die code is nu min of meer vrijwillig. En het blijkt dat uh, die code in sommige gevallen... met name bij bestaande contracten die uit het verleden stammen... dat het daar nog niet wordt toegepast. Hm. Wij zouden dus heel graag willen dat die code sterker gelegitimeerd wordt... zodat wij ook harder eraan kunnen werken als vereniging... dat die wordt toegepast. Hm. Het is een goede code, alleen als mensen eroverheen gaan... Ja, dan krijg je een hoop onrust om te beginnen in de eigen organisatie zelf, in de eigen instelling. Ja, goed, er moet dus duidelijkheid komen, uh, zegt u meneer La Prema. Laten we het even over het geld hebben, want wat vindt u nou een redelijk salaris voor een bestuurder in de zorg? Nou, dat is afhankelijk of je leiding geeft aan een hele grote organisatie of aan een kleine. En hoe ingewikkeld er is, ja. uh, we hebben daar uh, tien categorieën voor uh, beschreven. Werken die maar... nu al eigenlijk, is er nu al verschil tussen iemand die een, een kleine organisatie leidt en iemand die een grote... Aan het, het roer staat? Oh ja, absoluut. Daar wordt uh, wel degelijk rekening mee ge gehouden. Wat natuurlijk ook heel normaal is om het te doen. In een kleinere, eenvoudige organisatie verdien je natuurlijk minder... dan in een, uh, in een groot ziekenhuis. Ja. ja, u zegt natuurlijk, maar dat is dus ook zo. Ja, dat is ook zo. Wij, wij, wij merken ook uh, met enquêtes die we houden... en ook uit gesprekken die we voeren... en ook de contacten die we hebben... Uh, dat die code steeds meer wordt toegepast... Wij zouden hem uh, graag nog sterker toegepast uh, willen zien. Kijk, als men geen lid van onze uh, vereniging is... dan, dan, uh, dan hoeven ze zich in principe niet aan, aan de code te houden. Uh, wij kunnen nu ook geen sancties uh, toepassen als men zich niet aanhoudt. Want wilt u en... dat invoeren, meneer Lapree, dat als bestuurders meer verdienen... als ze eroverheen gaan, dat er dan een sanctie volgt? Nou, als het uh, echt veel onrust geeft in de hele sector... Uh, wanneer er niet op goede gronden uh, dik boven die code uitgegaan wordt, ja, ja dan zouden wij daar, daar zouden wij daar wel degelijk uh, sanctie voor okay. uh, willen neerleggen. Want men mag er wel overheen als ze het maar kunnen uitleggen. Uh, en, en, en, nou, onze code gaat er vanuit uh, we zeggen, vanuit die tien categorieën die er zijn. Dat als er nog extra risicofactoren zijn en een, uh, een gewikkelde, bijzonder omvangrijke zaak, uh -huh. dat je daar dan overheen mag gaan. Dus onze code voor een, pak een beet een groot ziekenhuis, uh, daar kan die code tot de balken in en dan plus 30%. Uh, en dan kom je op zo'n 256.000 uh, euro, dat is dan het maximumbedrag. Oké. Okay. Goed, nou, dan moet nog gepraat worden. Dat is duidelijk. Ruud Lapree van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Dank u wel. Dank u wel. De OV-chipkaart moet goedkoper, maar moet tegelijkertijd ook veel multifunctioneler worden. Dat wil de ChristenUnie. De Tweede Kamer praat vandaag over de OV-chipkaart met minister Schult van Verkeer. Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, goedemorgen. Goedemorgen. En gaat dat samen? Een goedkopere kaart die tegelijk meer kan? Dat zou wel uh, kunnen, ja. Uh... Ik bedoel, de kaart heeft wel een bepaalde kostprijs, maar op dit moment moeten mensen als ze een anonieme overchipkaart uh, kopen, moeten ze daar 7,50 euro voor betalen. Nou, dat is bij lange na ook niet. De kostprijs ligt veel uh, lager, dus uh, dat is vrij kostbaar. Zeker ook als, als het nog eens een keer om een gezin gaat waar een aantal mensen zo'n kaart uh, moeten hebben. Dan zijn ze met een gezin met twee kinderen al 30 euro kwijt, zonder dat ze nog maar één kilometer hebben gereisd. Dat is niet echt een aantrekkelijk perspectief. Hm. Dus, dus dan moet het voor die prijs, moet er, ja, moeten mensen er meer voor krijgen, zegt u eigenlijk. Wij vinden ja, dat de OV-chipkaart, uh, die nu straks vanaf 3 november in het hele land gebruikt gaat worden... want dan is overal de strippenkaart uh, verdwenen en straks ook in het uh, treinvervoer uh, zal worden toegepast... Ja, dat het echt een gemakskaart moet gaan worden waar mensen, als ze uh, zich laten vervoeren, uh, gewoon gebruik van moeten kunnen maken. Maar bijvoorbeeld ook als ze naar het station rijden met hun fiets, uh, de fietsenstalling mee moeten kunnen betalen of het toilet. Uh, eventueel ook de taxi, dat is wettelijk nu ook al mogelijk. Dat hebben we inmiddels al in de wet verankerd dat het zou kunnen. Uh, kijk, dan wordt het pas echt een kaart waar mensen plezier van hebben. Tot nu toe is het helaas een kaart geweest waar we alleen maar over problemen hebben gepraat. Dat uh, moet een gemakskaart worden. En wat betreft die problemen, meneer Slop, want als die meer moet kunnen, dan moet hij misschien ook wel beter straks. Kan iemand anders ook nog zien waar ik naar de wc ben geweest? Nou, we zijn uh, inmiddels de, de problemen en de kinderziektes voor een groot gedeelte wel uh, ontgroeid. Uh, het, het hele aspect van de privacy blijft nog steeds een, uh, een onderwerp natuurlijk waar we alert op moeten zijn. Wij stellen ook vandaag voor om ook de gebruiker zelf daar uh, rechten bij te geven... dat als hij wil dat zijn gegevens uh, gewoon gewist worden... dus dat ze niet verder uh, meer bewaard mogen worden, dat dat ook toegepast uh, gaat worden. En dat in- en uitgecheckt, wordt u daar ook niet gallief van? Jazeker. Uh, daar is een commissie alweer maandenlang mee bezig geweest. Uh, dat lijkt nu uh, nog langer uh, te gaan duren, dat je ook dubbel en dergelijke moet betalen. Hoe komt het toch dat dat zo ingewikkeld is? Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat we in Nederland met verschillende vervoerders uh, te maken hebben. Uh, dus dan heb je de ene vervoerder gehad, dan uh, kom je bij de ander en dan moet je, moet je weer uh, in gaan checken. Ja. Nou, daar willen wij ook vanaf. We willen dat die vervoerders met elkaar gewoon afspraken maken. Uh, men heeft er allemaal een belang bij dat uh, de reiziger ook enig comfort gaat ervaren, ook van een overchipkaart. En die mogelijkheden zijn er gewoon. En onze boodschap zal vandaag ook aan de minister zijn die hier een duidelijke regiefunctie in heeft. Van benut nou alsjeblieft die kansen. Kijk naar de toekomst. En zorg nogmaals dat het niet een probleemkaart is, maar een gemakskaart voor de mensen. Ja, dat wil de minister uh, wel helpen bevorderen. Die wil een, uh, een autoriteit, OV-autoriteit in het leven roepen. Daar bent u niet voor. Uh, waarom niet? Want hoe moet je dan de kwaliteit en de veiligheid van zo'n kaart in de gaten houden? Nou, dat is eigenlijk een beetje afschuiven van een verantwoordelijkheid die zij gewoon zelf heeft. De minister is degene die uh, de regie kan uitoefenen, die met de vervoerders, met de decentrale overheden om tafel kan gaan zitten. En door daar nu weer iemand tussen te gaan schuiven, wordt het alleen maar weer ingewikkelder. Dus onze boodschap aan de minister zal ook zijn. Doe dat gewoon zelf. Zij is de autoriteit. Ja, als het goed is wel. Het is minister, Dina van de Kroon, dus uh, hoger kan het uh, bij wijze van spreken niet. Gebruik gewoon ook de bevoegdheden en, en ook de verantwoordelijkheden die u heeft... En gaat daar niet nog eens een keer iemand uh, tussen schuiven. Wordt erg ingewikkeld, omdat ze ook nog eens een keer plannen heeft... om ook weer met vervoersautoriteit in de Randstad te gaan werken. Ja, dan wordt het weer een chaos. En daar moeten we dan juist vanaf. Arie Slop van de ChristenUnie, dank u wel. Graag gedaan. En de Tweede Kamer praat dus, zoals gezegd... over de OV-chipkaart met minister Schult. Nog even naar de Lord of the Rings. Je zou het een herstad kunnen noemen van Jury van Gelder. Na twee moeilijke jaren, veroorzaakt door zijn cocaïnegebruik... laat hij op het WK-turnen in Tokio zien... dat hij nog altijd mee kan met de wereldtop. Nou, Morgen turnt Van Gelder. Nee, overmorgen, dat is zaterdag. De ringenfinale. Door schade en schande wijzer geworden. Is hij toch een gelukkig man hoor, in Tokio? Ik uh, ben heel erg blij dat ik hier ben. Dat ik tot nu toe gewoon. Uh, ja, laten we zeggen. me goed staande houdt tussen de wereldtop. En uh, dat ik toch weer in een WK-finale sta. Met een goed vooruitzicht op een, uh, op een medaille. En uh, ja, ik, ik, ik heb zoiets, zeker na 2009, na 2010... dat ik weer helemaal met een, uh, een lege bladzijde begin, zeg maar. Wat ik heb gepresteerd in het verleden is leuk... Dat vergeet ik natuurlijk nooit, maar ik, ik, ik heb echt wel het gevoel dat ik uh, met een lege bladzijde hier, uh, hier begin. En uh, ik word echt weer als een normale sporter behandeld. Ik bedoel, uh, die, die regel is uh, veranderd, zodat ik weer aan de Spelen mag deelnemen. Uh, ja, ik begin weer helemaal met de schone lijn. en uh, zo voelt het ook. Ik ben een, uh, een hele nieuwe, frisse sporter van mijn gevoel. Ja, dit is uh, Juris carrière deel 2? Ja. ja, zo kan je het noemen, ja. Voel jij je ook zelf een andere sporter nu? Nou, ik, ik heb de afgelopen maanden uh, birkelaars getraind op, uh, op drie toestellen. En uh, ja, dus ik ben een stukje meer turner geworden, dat wel. En uh, dat, dat, dat voelt ook heel erg goed. Je zegt het is een uh, lege nieuwe bladzijde, maar beleef je de sport ook anders nu? Ja, jawel. Ik ben uh, gewoon erg blij met de kleine dingen in het leven. En kijk, het was, vroeger gewoon ging het altijd voor de wind, zeg maar. En uh, ja, je mist pas iets als je het kwijt bent om het zomaar te zeggen. En, ja, dan, dan vind ik het gewoon al heel erg mooi om hier in Tokio over straat te lopen. Om een uh, lekker bakje koffie te drinken op een terras. Of, of gewoon, uh, ja, laat zeggen, buiten voor het hotel een beetje naar uh, rondlopende mensen te kijken. Ja, en natuurlijk gewoon heel de sfeer uh, tijdens grote wedstrijden en alle sporters die je weer ziet. Ja, weet je, ik geniet er gewoon veel meer van. Kijk, ik besef me nu pas hoe belangrijk de sport voor mij is. En uh, ja, sport is iets uh, wat mijn leven is natuurlijk. Uh, van jongs of aan uh, ben je er dag in dag uit uh, mee bezig. En uh, ja, en uh, dan is het gewoon heel erg mooi dat je werk gewoon uh, ja, beloond wordt, om het zo maar te zeggen. Dus Dat besef is er nu meer dan in het verleden? Ja, zeker weten. Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het op zich ook niet heel erg onlogisch is. Ik bedoel, kijk... Uh, dat is niet Poop open bedoeld, maar als je gewend bent uh, en als mensen ook van je verwachten uh, van, uh, ja, eh, die Jury, als hij een wedstrijd doet, uh, dan wint hij. Want op een gegeven moment was het zover. Het wordt een automatisme haast. Ja, maar ook het verwachtingspatroon uh, van mensen en van mezelf uiteindelijk ook natuurlijk. Uh, het kon niet meer stuk. Ja, zeker niet het gevoel dat het onoverwinnelijk was of zo, maar ja, laat zeggen, het ging echt uh, voor de wind allemaal. En ja, dan, uh, dan, dan wordt het uh, misschien wel redelijk, uh, redelijk normaal, ja. Denk je dat je er ook qua karakter mentaal zeg maar, sterker uitkomt uit zo'n periode dan? Ja, zeker. Ik heb uh, toch twee dikke vette uppercuts gehad, om het zo maar te zeggen. En uh, ik sta er steeds overeind. Dus in dat opzicht uh, ja, kom ik daar uh, veel sterker uit, ja. Twee En nog altijd overeind. En zaterdag hangt hij weer in de ringen. Jury van Gelder. Allemaal te horen en te zien bij de NOS. Half tien al geweest, einde van het NOS Radio 1 Journaal. Snel naar Sven Kokkelman voor Goedemorgen Nederland. Sven... Ook je blijft vanochtend rustig. Ik blijf heel rustig. Goedemorgen. Ja, goed. was gisteren? Ja, want je had een vechtinterview met Peter R. de Vries. Uh, dat, dat werd het uiteindelijk, ja. ja. ja dat, ik, doel, oog en oog, waar het over gaat, is altijd wel een vrij kritisch programma. Dat, een verbaal duel, zal ik maar zeggen. Dat is het uitgangspunt van het programma, maar... In dit geval uh, sloeg de irritatie uh, bij uh, de gast in kwestie uh, dermate toe. Dat het Peter wel... de vries was Peter het, de vries, ja. ja. ja. ja. Nou, het is het uh, terugkijken uh, waard, kan ik de, de mensen zeggen, bij deze. Oké, okay, dank je. Nou <laughs> oh, ja, ja het is, ik vind het wel vervelend... Het was een, als een interessant gesprek, gesprek zo derangeert, zal ik maar zeggen. Mm. Dat is niet de bedoeling van, van het programma. Maar goed, het is zo gegaan. Zal dat ik gaan vertellen wat we zo Doe meteen gaan maar. doen. Ja. Doe maar. Weet je nog dat on, twee dagen geleden onze uitzending het hadden over... zo'n Trojaans paard in de computer mm -hmm. in Duitsland, Duitsland... waardoor de Duitse geheime dienst bij iedereen in de kamer kan kijken? Ja. Dat hebben we ook in Nederland, al sinds de jaren zeventig blijkt. Uh, verder de Europese landbouwsubsidies gaan op de schop... en daar zijn de Nederlandse boeren niet blij mee. En we gaan op zoek naar de grootste snurker van Nederland... <laughs> U kunt anoniem mailen. Uh, dat en meer zo meteen. Goedemorgen <laughs> Nederland. Is nu het nieuws van twee over half 10 Hier is Doral Megens. Radio 1, het nos Journaal. In het oosten van Nepal zijn bij een busongeluk zeker 35 mensen om het leven gekomen. De bus reed in de bergen, vloog uit een bocht en stortte in een rivier. Volgens reddingswerkers was het moeilijk om bij het wrak te komen. Er wordt nog een onbekend aantal passagiers vermist. Mogelijk zijn er slachtoffers in de stroming van de rivier terechtgekomen. De PvdA vindt dat de vader van prinses Maxima er niet bij mag zijn... als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Kamerlid Recour zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Zorregieta... bij het Argentijnse Videla-regime nog altijd gevoelig ligt. In de jaren zeventig verdwenen duizenden mensen onder dat regime. Recour wees op de recente aangifte tegen Zorregieta... voor misdaden tegen de menselijkheid. Bij privé-aangelegenheden is zijn aanwezigheid geen probleem... maar een inhuldiging is een publieke zaak, zei Recour.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog uh, zo'n 30 files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. En de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar zijn ze nog steeds bezig met het vangen van de koeien. Tussen Sint-Joost en Roosteren 5 kilometer file. Spitstrook aan de rechterkant van de weg is nog afgesloten. A4 naar Amsterdam. Tussen het Ringvaartaquaduct en het knooppunt De Hoek... dat is de kruising met de A5, staat 4 kilometer file door een ongeluk... Weg is wel weer vrij en op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk en Bad Oefendorp, 12 kilometer. A28 naar Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort 9... en de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Weg is vrij, maar tussen Asten en Gelderop staat nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse boeren krijgen 70 miljoen euro minder... door Europese landbouwhervorming. De Japanse overheid kan de gevolgen van de aardbeving en tsunami... nog steeds niet aan. Wie is de grootste snurker van Nederland? En de tochtendumeur van Henk Spaan. Het is bijna vijf over half tien. Het... Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Bezep. Het protest hier tegen een Polenhotel waar 300 Polen komen te zitten zwelt aan. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. LTO Nederland heeft grote bezwaren tegen het voorgestelde gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Commissie. België, Nederland en Denemarken gaan er onevenredig hard op achteruit als de plannen van die Europese Commissie doorgaan. Albert Jan Maat van LTO Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem? Het probleem is dat wij het kunnen bullen dat er een zekere herverdeling in Europa plaatsvindt. Maar we vinden wel gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. En het kan niet zo zijn dat Nederlandse boeren en tuinders, en Belgische en Deense. meer dan het dubbele moeten inleveren vergeleken bij een Duitse en Franse en Britse collega's. Hoeveel moet Nederland inleveren? 70 miljoen. En waarom? Uh, dat houdt verband met het feit dat bij deze vorming niet alleen uh, gekeken wordt naar de vergroening van het beleid... maar ook een zekere herverdeling van de, het geld over Europa. Dat betekent dat uh, nieuwe lidstaten uh, meer geld gaan krijgen. Ja. En voor alle duidelijkheid, daar is op zich LTO niet op tegen. Maar we willen wel dat het op een verre en een eerlijke manier gebeurt. Ja, hoeveel moeten dan uh, minder van die 70 miljoen eraf? Nou, we zijn altijd uitgegaan van 1 naar 2 procent. Uh, ook alle berekeningen wezen daarop. Ja. Maar er zit nog een uh, andere onevenwichtigheid in. Bijvoorbeeld een land als Roemenië krijgt meer dan 30 procent extra. Een buurland Hongarije, waar de landbouw niet zoveel beter ervoor staat dan in Roemenië. Ja, die krijgen er nauwelijks iets bij. Dus ja. uh, dat mag nog wel even stevig gesleuteld worden in uh, Brussel. Ja, nou ja, de vraag is of dat gaat gebeuren. Ja, maar ik ga er toch vanuit dat de Nederlandse regering en ook de Belgische, maar in dit geval de Nederlandse regering, hard zal inzetten om te zorgen dat onze boeren en tuinders ver worden behandeld. Wat moeten ze doen dan? Uh, ...zorgen dat dat bedrag in ieder geval uh, sterk verminderd wordt. Ja. Dat kan op twee manieren. Ja. Via het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar daarnaast hebben we ook nog het ontwikkelingsbeleid. Daaruit krijgt Nederland ook uh, heel erg weinig. Nou, uh, links of, of rechtsom. We zijn als LTO niet voor één gat te vangen. Maar het Nederlandse kabinet zal erin moeten slagen om dat te repareren. Maar hoe dan? Uh, door de onderhandelingen die gaan komen in de Europese Raad. Ja, en dan zegt ze de Europese manier... Raad: sorry, maar wij zeggen: uh, die, die landbouwsubsidies zijn ons al langer door in het oog. Het moet eerlijker verdeeld worden. Nederland, je hebt je portie wel gehad. Nu zijn andere landen aan de beurt. En dan? Nou, dat is het uh, probleem niet: dat er uh, een zekere herverdeling plaatsvindt. En overigens. Uh, Nederland heeft zijn positie wel gehad. We hebben 7% van de Europese productie. We krijgen maar 2% van het geld. Dus zoveel halen we er toch al niet vandaan. Maar het is een kwestie van onderhandeling in de Europese Raad. En daarnaast is in dit geval het Europese parlement ook medewetgever. En dat betekent ook daar zullen wij alle ons alle pijlen op richten... om te zorgen dat zij ook daar naar die verdeling kijken. Goed, dat is de opdracht dus voor de Nederlandse politiek. Blijft u even bij ons. Uh, ook aan de lijn is Judith Marquise. Die is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u uh, doen? Nou, ik hoor een paar, uh, de, uh, een paar dingen genoemd worden door de heer albert Jamma, waar we me het helemaal mee eens zijn. Het wordt minder. Jammer genoeg is het zo dat het landbouwbudget uh, uh, gro even groot blijft... op dit moment in de Europese Unie. We hadden graag gezien dat het omlaag was gegaan. Maar nu dat het even hoog blijft, is het uh, duidelijk dat het ver moet worden verdeeld. Ja, vindt u Nederland, dit ver? België, Den Nederland, België, Denemarken wisten heel goed dat het uiteindelijk naar beneden zou gaan. Dus ja. ik moet zeggen, om dan nou achteraf te gaan roepen... Van, terwijl we vooraf van, te, van tevoren wisten dat zodra Polen en Roemenië ja. mee mochten delen... het naar beneden zou gaan, vind ik op zichzelf niet... Uh, ja, dat is een beetje raar. Maar... Dus we wisten het al van tevoren. En de, als we niet willen dat de taart groter wordt... En, en dat wilden we niet, want het landbouwbudget mag niet omhoog... betekent eerlijk delen dat we allemaal een dunner plakje taart krijgen. En vindt u dit eerlijk delen? 70 miljoen eraf voor Nederland? We wisten het van tevoren. En, en het is zo dat boeren in... in vindt u het in, in, in eerlijk? Afgelegen... Ik vind dat wij inderdaad met wat minder toe moeten kunnen. Ja. Dus u vindt dit eerlijk? Dus u gaat, geen, u gaat niks ik... doen voor meneer Jan Maat? Albert Jan Maat? Ik pardon. ga... Sorry ik meneer Maat, ik, maak, ik wij... maak iedere keer die fouten. Dat doet iedereen. Uh... <laughs> Al doen leert men. Ja. Komt vast nog een keer goed. <laughs> meneer Maat dus. Ik vind inderdaad dat het minder mag. Ik vind dat het, uh, dat het ver moet worden verdeeld. Maar ik vind dat vooral naar de inhoud van het beleid moet worden gekeken. En dat is is dit inderdaad ecologisch, is dit duurzamer, ja. eh, levert dat op voor de natuur... is dit ja. inderdaad gewoon kleinschalige, eh, klein, meer kleinschalige... Eh, ja, maar mevrouw Merkies, ik vroeg u net of u iets ging doen voor meneer Maat. Nee, voor heer Maat ga ik helaas niks doen. Ik ga wel iets doen voor, eh, de, eh, voor de boer, voor de, voor de ecologische landbouw... en milieubeheer in de Europese Unie. En ik zal zorgen dat maximaal wordt ingezet op innovatie... en op milieubeheer onder ja. dit landbouwbudget. Meneer Maat... U moet ja. gewoon inzetten op Europese subsidies voor verduurzaming. Ja, maar op dat punt uh, delen wij een belangrijk deel van de kritiek. Want ook wij vinden dat uh, de voorstellen die nu zijn... niet vernieuwingsgericht zijn. Wij uh, zijn uh, op zich voor vergroening, maar via innovatie. Om de doordievoudige reden, als je kijkt in tien jaar tijd... zullen we wereldwijd een schaarste aan voedsel hebben... schaarste aan grondstoffen en energie. Ja. En het is dus zaak dat wij groener duurzamer kunnen gaan produceren. Ja. Nederlandse ondernemers zetten die weg al in. Ja. En het landbouwbeleid kan helpen om die route echt goed uit te zetten. Ja. En op dat punt slaat de Europese Commissie op dit moment... met deze voorstellen ook de plank mis. Ja, Maar goed, even naar het inhoudelijke punt van mevrouw Merkies. Heeft ze ook niet gewoon groot gelijk? Want ruwweg een derde van de Europese begroting gaat naar landbouw... hoewel die slechts 0,5 van de Europese economie vertegenwoordigt... blijkt uit een persbericht van de partij van mevrouw Merkies gisteren. Ja, nou, in Nederland zijn we in ieder geval goed voor 10 van de economie. Maar we moeten wel even realiseren... In Europa uh, wordt bijvoorbeeld niets uitgegeven aan zorg. Niets aan defensie. Uh, pensioenen gaan niet via Europa. De AOW gaat niet via Europa. Dus wil je een verre vergelijking maken... dan moet je die kosten die in Europa ook door de lidstaten worden gemaakt... en Europa wel bij elkaar optellen. Ja. En dan blijkt dat uh, het landbouwbeleid in Europa... minder dan 1% van de overheidsuitgaven kost. Ja. Nou, ik vind dat de Europese burger wat dat betreft... toch voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Maar goed, uh, tegelijkertijd uh, dreigt de voedselschaarste in de wereld... horen we zo ongeveer uh, dagelijks... Uh, en dan is het toch hartstikke goed dat we in het oosten van Europa... die boeren een beetje een steun in de rug geven... zodat ze gewoon meer kunnen gaan verbouwen. Ja, maar daar zijn wij ook voor. Wij zijn voor Europese solidariteit, ook als LTO. We hebben op voorhand ook tegen onze leden gezegd... In de als het, het ons maar niet te veel geld kost. Nee, verre verdeling. Als we een verdeling maken, uh, daar zijn we het mee eens. Moet je het op een verre manier doen. En het kan niet zo zijn ja, dat uh, uitgerekend een paar kleine landen... langs de Noordzee, die toch al niet al te veel kregen... dat die hiervoor echt bijna helemaal alleen de rekening gaan betalen. Ja. Ook daarin willen wij solidariteit dat de Britten, de Duitsers en de Fransen... op dezelfde manier meedoen. En ja. dat gebeurt nu niet. En ik, ik vind is... dat uh, niet acceptabel. U bent toch van de Partij van de Solidariteit? Hoor ik uw ja, partijleider solidaar, altijd zeggen. En... Ja, en solidair ook met de belastingbetaler. Ja, maar, maar waarom krijgen de Franse uh, uh, altijd... boeren het allemaal wel... en de Denen en de Nederlanders niet? Omdat Frankrijk meer kleinschalige boeren heeft... die ook in, in afgelegen gebieden zitten. En dat heeft, Nederland heeft een erg intensieve uh, landbouwbedrijf... waar we overigens ook gewoon van af willen. Bedoel, maar ook niet omdat Frankrijk intensief... een enorme vuist kan maken. Het is gewoon het machtigste land van Europa samen met Duitsland. Landbouw. Samen. Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo... Ik vind dat we moeten wel een check nog één keer doen. Uh, is het inderdaad een verre verdeling? Maar we wisten het van tevoren. Deze afspraken worden gewoon nu nagekomen. We wisten dat we minder zouden gaan krijgen. En daar hadden we ons al moeten voorbereiden. En nu? En nu? Nu moeten we dus zorgen dat, dat, dat ten eerste moet het landbouwbudget worden afgebouwd, vinden wij. Want we, ik bedoel, dit, dit is niet langer van deze tijd. Het is ingezet na de Tweede Wereldoorlog. Maar we leven inmiddels in een andere eeuw. Het moet maximaal worden ingezet op innovatie. Maar dan moet het ook een heel duidelijk onderdeel maken van het innovatieprogramma van de EU. Stimulering van de economie en van de duurzaamheid. Ja. En uh, het, uh, het intensieve landbouwbedrijf, de intensieve veehouderij, moet zeker ook niet worden ondersteund. En uh, nou ja... We gaan daar investeren in plaats van subsidiëren. Goed, dat is uw boodschap. Ik dank u zeer vanuit Brussel en eh, Albert-Jan Maat van LTO Nederland. Ik dank u ook. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Na alle opheffen over de plaszak in de trein wil vliegmaatschappij Ryanair de toiletten uit hun toestellen verwijderen. En ook een plaszak gaan invoeren. Maar kan dat zomaar? Luchtvaartdeskundige Hans Heerkens heeft het antwoord. Er is nog nooit iemand op het idee gekomen om geen toiletten te uh, plaatsen in een vliegtuig. Uh, ik denk dan ook dat het van Ryanair grotendeels een publiciteitstunt is. Zoals we er wel meer hebben gehad. Ook zoals het, uh, het introduceren van staanplaatsen. Een praktische reden is al dat een vliegtuig de ene keer wordt ingezet op een route van drie kwartier... en de volgende keer op een route van drie uur. En dan, ja, dan kun je moeilijk iedere keer het toilet erin en, uh, en, en eruit halen. Uh, of er regels voor zijn, ik betwijfel het ten eerste. Want er zijn regels over de veiligheid. Uh, bijvoorbeeld het aantal stewardessen wat aan boord moet zijn om in geval van nood hulp te kunnen verlenen. Maar, maar het toilet is natuurlijk geen veiligheidsaspect. Uh, maar nogmaals, ik uh, denk niet dat het, uh, dat het zou gebeuren. Aldus de luchtvaartdeskundige Hans Herken zegt: u ook een vraag bij het mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Wezep. Naar die andere heerkens. Hier is Roy. Een kazerne. Een voormalige kazerne moet ik zeggen. Prachtig geredoveerd. Karakteristieke kazernegebouwen. En hier komen ze. Goedemorgen. Hier komen ze. Hier komen nu, uh, als het goed is, uh, ja, de Oost-Europese uh, uh, migranten. Uh, wat de gemeente uh, nog onduidelijk is van hoe men daarmee moet omgaan. 300 arbeidsmigranten wil de gemeente hier huisvesten... in de willem de Zwijgerkazerne. Ik zei het al, een mooie karakteristieke kazerne in Wezep. En de omwonenden moeten er niet aan denken. Wij hebben hier een uh, zorgvuldig samengestelde uh, buurtgemeenschap... wat door de gemeente toen in de tijd is uh, uh, gesteld. En ja... Wat voor uh, bevolkingsgroep je hier naast zet van een eenzijdig 300 man tegenover een buurtgemeenschap van 300. Ja, dan moet je toch voor jezelf vragen van gemeente, welk beleid ga je ontwikkelen? Nou, Johan van der Kruk, een van de omwonenden hier. Ja, u bent niet echt gasvrij, hè? Wij zijn gasvrij, wij hebben hier een grote gemeenschap... en we moeten ons realiseren dat de arbeidsimmigranten een vraagstuk vragen. En het gemeente op dit moment is onvoldoende voorbereid. Waar bent u bang voor? Waar wij bang voor zijn is dat de gemeente onvoldoende beleid heeft... om de grote toename van arbeidsmigranten op een juiste wijze te huisvesten. Dat is, dat is allemaal nog een beetje abstract, want ze kunnen hier gewoon wonen. Dus het huisvestingsprobleem lijkt me geen uh, probleem. Cornelia Treep, een van de omwonenden. Waar bent u bang voor? Nou, wanneer als je 300 man op één plaats neerzet en verder weinig uh, problemen mensen zijn, hebben niet echt een thuiskomen, zitten met meerdere mensen op één kamer, denk ik dat je dus toch wel geluidsoverlast of wat dan ook. Ook mensen zullen zich hier niet thuis voelen op deze manier. Ook deze mensen hebben recht op een normale huisvesting. Waar moeten ze dan heen? Deze polen die hier gevestigd worden, worden niet in deze gemeente geplaatst, maar of zakelijk in de polder. Dus u zegt, van, als ze dan in de polder werken, dan moeten ze ook maar in de polder gaan wonen? Nou, Hier hebben we nog een andere locatie waar we Polen op kunnen vangen of andere immigranten. En dat is de camping Heidoek. Daar zitten momenteel 150 Polen. Geluidsoverlast, daar kunnen ook afspraken over gemaakt worden. Ja, oké, okay, dat is prima. Maar wanneer je over één uh, toezichthouder hebt op 300 mensen, dat zal denk ik niet echt lukken. Eén toezichthouder op 300 mensen? Ja, er zou hier continu één echtpaar, wat de bedoeling was, wat ik gelezen heb, zou één echtpaar hier toezicht houden. Okay, dus de Polen die mogen hier wel zijn, die mogen hier aan het werk, maar niet hier in deze rustige mooie buurt. Hoe bedoelt u? Ze hoeven hier niet te werken, ze mogen hier wel wonen. Maar maak er dan uh, een gevarieerd uh, uh, ding, uh, ding van waar ook uh, starters op kunnen, één- uh, en tweepersoonshuishouden. En maak daar een plaats met Polen, maak er een gevarieerd... Van. We hebben hier twee locaties: Heidehoek, hier in Wezen. Maar we hebben ook het LO, waar ook veel Polen uh, en, en andere arbeidsmigranten uh, aanwezig zijn. En men... Jullie hebben al een beetje genoeg arbeidsmigranten, vinden jullie? Wij hebben hier een behoefte aan ongeveer 300 uh, migranten die hier uh, werk hebben. Maar u zegt we hebben te veel. We hebben maar voor 300 mensen werk. Maar er komen hier straks 600, 700 mensen te wonen. En dan moeten we heel goed gaan kijken hoe wij dat kunnen integreren in onze maatschappij. Wij hopen de politiek uh, te kunnen overtuigen dat er uh, beleid moet worden gevoerd. En uh, een goede sociale kaart moet worden ingevuld. Wil men uh, gaan praten over arbeidsmigranten uh, te huisvesten hier in de gemeente Onderbroek? Cordelia Treep en Johan van der Kruk, ja, zij gaan de strijd uh... Nog niet opgeven, strijdbaar staan ze erbij. Ze stralen het uit dat polenhotel. Komt er niet? Daar gaan ze ook nog wel even actie over voeren, denk ik. Of ze gelijk krijgen, dat is nog even afwachten. Zij, Roy Hickens. Straks Japan is nog lang niet hersteld van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1984. Yes. Yes. He wants two 18s for a hundred thousand pounds. Ja, de Engelse darter John Lowe zet in zijn carrière zeker duizend toernooizegers op zijn naam, maar één prestatie zal hij waarschijnlijk nooit vergeten, een zeer zeldzame en nooit eerder op televisie vertoonde nine darter, 9 darter. Vandaag de dag precies 27 jaar Geleden 1984 dus. En aan wie kun je beter vragen hoe dat zit? Zo'n negen darter dan onze eigen dart-virtuoos, Remo van Buinenveld. So Hallo, with the darts in the second leg. De doel van het spel is in dus 501. Zo snel mogelijk op nul te eindigen. En wat is nou het altijd onder het gras zeg maar? Je moet dus gewoon eindigen in de buitenste rand, in de zogenaamde dubbelrand. Je hebt er dus drie in je handen, dus maak maakt samen de maximale score van 180 punten. Als je twee krachten voor elkaar doet, dan rest er dus een score van 141. Als je die dus met, uh, met drie darts uit zou gooien, dan, uh, dan zou dat dus de perfect game zijn, oftewel een 9 darts finish. 100! Has never been seen! Uh, history. He wants 141. Yeah, the 39th that John Lowe, toen in 1984, gooide, was, was, was, of course, well, very remarkable. A, was it, of course, not yet, on television. And John Lowe scoorde then, 180-180. And, then, he, then, 141 on a, yeah, quite rare way, three times 17. Like he's coming for three 17s. Yes. Three times 18. It's travel 18, his next target. Yes. Een dubbel 18. En die uh, score realiseerde hij. En uh, ja, daarmee uh, ja, was hij eigenlijk de allereerste speler ooit die op televisie in 1989 218 2-18s voor 100.000 pounds. Yeah! Yes! Uh, ja, de televisie is ongelooflijk bijzonder, want ja, de hele wereld kijkt mee. Uh, je kunt er natuurlijk ook niet op trainen. Uh, ja, je weet, als je als je 180 gooit, dan gaat dat wel een beetje, beetje kriebelen in je lichaam en een beetje warm worden, want het zou toch is niet waar zijn. Ja, dus, uh, mijn uh, eerste negen uh, is uh, terug te vinden in 2006 uh, in Bournemouth, waar ik dus een Premier League speelde tegen Pieter Manley. Ja, die zaal die werd natuurlijk helemaal gek. Kijk, er zijn de allergrootste op aarde, bijvoorbeeld een speler te noemen Eric Bristow, die natuurlijk de Embassy al vijf keer gewonnen heeft, heeft dit bijvoorbeeld op televisie nog nooit gerealiseerd. En dat zal toch altijd aan hem blijven knagen, weet je, elke goede dartspeler die, die wil dit gewoon realiseren en het liefst dat iedereen meekijkt. Yes! Trouble 19! Is he gonna do it? Double 12! He did it! He did it! Nou, daarna is het uh, wel wat ver uh, graparts gegaan met John Lowe. Wat betreft het winnen van toernooien dan. Maar uh, hij heeft natuurlijk nog steeds in Engeland en ook hier in Nederland een indrukwekkende staat van dienst. Uh, ja, ik schat dat de man nu zo'n beetje tegen de 70 loopt, of het al is. Dus ja, hij heeft uh, al jarenlang natuurlijk gedomineerd in zijn sport en vindt het wel welletjes zo lijkt. Wemel van Buineveld, over deze dag, precies 27 jaar geleden... 1984, de eerste nine-darter op televisie. Het is uh, 7,5 minuut voor 10, dames en heren. We gaan naar Japan. De Japanse regering gaat namelijk 10.000 gratis vliegtickets weggeven... om toeristen naar het land te lokken. De toerisme sector is zwaar getroffen na de aardbeving, de tsunami die daarop volgde... en de daaropvolgende nucleaire ramp in Fukushima in maart van dit jaar. Correspondent uh, in Japan, althans dat was ze uh, tot voor kort, John Veldkamp. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Je was onlangs nog uh, terug in het uh, gebied. Waarom zou je als uh, toerist naar dat land willen op dit moment omdat het wel een fantastisch land is natuurlijk en niet het hele land is getroffen. De problemen die spelen zich vooral aan de noordoostkust af. Uh, maar verder, ja, belangrijke centra als Tokio en uh, Kyoto zijn vooralsnog niet besmet. En dat zijn prachtige plekken om te bezoeken. Ja, en hoe zit het in het gebied zelf? Is er iets bekend over het stralingsrisico? Nou, op dit moment zijn ze, uh, dat is een hele grote actie die uh, eergisteren is aangekondigd. Ze gaan nu 360.000 kinderen, daarvan gaan ze de, uh, de schildklieren controleren, omdat er toch uh, bij een aantal kinderen al uh, vreemde verschijnselen zijn opgetreden. Uh, verder zijn ze op grote schaal... en ik heb, ik heb het nu alleen over de provincie Fukushima... waar de ramp met de kerncentrale plaatsvond. Hè. Ja. Verder zijn ze op grote schaal zijn ze, uh, besmette grond aan het, uh, aan het afgraven in de provincie. Maar dan stuit je weer op het probleem waar laat je uh, het afval. Dat staat nu in zakken opgestapeld op openbare plekken. Uh, maar eigenlijk... Uh, loopt de regering steeds tegen nieuwe problemen op. Uh, want behalve de ramp in Fukushima zijn natuurlijk ook de gevolgen... van de tsunami nog steeds uh, desastreus voor het land. En er zijn nog steeds totaal verwoeste gebieden aan de kust... waar de autoriteiten niet eens aan toe zijn gekomen. Uh, een dorpje Minami Sanriku bijvoorbeeld, daar is het hele bestuur weggeslagen. Het hele bestuur is omgekomen. En daar is, niet, daar is geen bestuur, daar is geen leiding, daar is de regering nog niet eens geweest. Dus zo'n dorp wordt helemaal aan zichzelf overgelaten... En, en is nog steeds totaal verwoest. Ja, met andere woorden, het hele overheidsapparaat is in dat deel uh, van het land ook grotendeels weggeslagen. En dus kan de overheid het ook niet aan om het land er weer bovenop te helpen. Begrijp ik dat goed? Nou, vanuit? ze lopen steeds tegen grotere problemen op. En dat is, een, uh, dat is, dat, dat is echt een feit. En uh, ik denk zelfs dat ze het zonder hulp van buitenaf niet eens gaan redden. Maar goed, dan vraag je toch hulp van buitenaf, dan vraag je hulp aan de internationale gemeenschap. Dat zou je denken, maar dat zullen Japanners niet snel doen en dat heeft te maken met trots en het heeft ook te maken met enorme schaamte over wat er is gebeurd. Hè? Vooral met die kerncentrale in Fukushima die ook uh, zeewater heeft besmet ja. en het heeft te maken met een diepgewortelde eigenschap van Japanners dat je een ander niet opzadelt of lastig valt met jouw probleem. Juist. Er wordt nog steeds gesproken van 20.000 doden en vermisten... en 80.000 mensen in opvangkampen. Zijn die cijfers accuraat? Want de Japanse overheid heeft wel eerder gegoocheld met cijfers... en met risicoanalyses die na afloop niet bleken te kloppen. Nou, je kunt er uitgaan. Kijk, er zitten misschien wel 80.000 mensen in opvang nu. Maar wat niet mee wordt genomen steeds, in al die cijfers, is dat er ook ontzettend veel slachtoffers van de tsunami, uh, van de kernramp, door familie is opgenomen. Dus er zitten ook hele gezinnen die bij familie een onderdak hebben gevonden. Maar die, zit, die zitten daar natuurlijk ook niet uh, goed en, en, en, en prettig en... Um, ja, daar wordt nooit iets over gezegd, maar je kunt dat, dat aantal van 80.000 mensen in opvangcentra, dat kun je gerust vermenigvuldigen met een factor 3, denk ik. Um, uh, dan is er ook nog een ander probleem waar nu tegenaan wordt gelopen en dat is dat mensen die te lang in die opvangcentra zitten, er worden nu wel op grote schaal uh, containernoodwoningen gebouwd, één container per gezin, ja. maar dat is lang niet toereikend wat er kan worden neergezet, dus daar moet weer voor worden geloopt. Maar wat, er nu, wat ook nu een groot probleem begint te worden... zijn de psychologische problemen van mensen die vastzitten in die uh, opvangcentra. En niet alleen vanwege de uitzichtloosheid... en vanwege het verdriet uh, van gemiste of uh, overleden familieleden. Wat nu enorm begint op te spelen is wat je noemt Survivors guilt. Dus mensen die hun familie hebben achtergelaten... en zelf bijvoorbeeld het net wel hebben gered door naar hogere grond te, redden, te rennen... Uh, die, die zich schuldig voelen dat ze het hebben overleefd. Maar heel sejant, ook een heleboel ouderen... die niet begrijpen waarom zij de crisis hebben overleefd... en waarom hun kleinkinderen zijn omgekomen. Dat is ook een verschrikkelijk probleem. En daar komt nog eens bovenop dat er veel meer wezen blijken te zijn. Dat zijn getallen die de Japanse overheid niet snel zal publiceren... maar er schijnen ook heel veel wezen te zijn waarvan de ouders zijn omgekomen... en waarvan de kinderen op scholen zaten die op hoge gelegen gebieden lagen. Joon Veldkamp, voormalig correspondent in Japan. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, de Nederlandse veiligheidsdiensten kunnen ook via uw computer achter uw voordeur kijken. Blijkt zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws met Dorad Megan. Tot zo. Als ik kan kiezen tussen het indienen van een motie waar wij als fractie voor 90% achter staan... en die motie haalt het niet, of we gaan water bij de wijn doen en er blijft 10% van ons standpunt over...